Goedemiddag, ik ben Rijne Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aanvaring op de Waddenzee zijn twee mensen omgekomen. Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt, zegt de veiligheidsregio. Vier gewonden uh, van de watertaxi zijn overgebracht. Uh, drie uh, zijn hier naar wel gebracht met ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. En één is met de helikopter vanaf Terschelling richting het MCL in Leeuwarden gebracht. Ook zoeken de hulpdiensten nog naar twee vermiste mensen. Een van hen is mogelijk een kind van 12. Vanochtend botsten tussen Harlingen en Terschelling een veerboot en een watertaxi tegen elkaar. De schippers van beide boten zijn opgepakt. Die zijn uh, aangehouden door de politie uh, voor verhoor. De kapitein van de watertaxi uh, die is overgebracht naar het ziekenhuis. En zodra zijn toestand dat toelaat zal die ook uh, worden verhoord. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht. Het duurt nog wel even voordat de rechtszaak tegen oud ajaxiet Quincy Promes verder gaat. Hij zou twee jaar geleden na een familiefeest zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Die neef raakte ergste gewond, vertelt verslaggever Lidwin Gevers. Later bleek dat de politie de telefoon van Promes afluisterde... omdat ze hem ervan verdenken betrokken te zijn bij drugshandel. En op die gesprekken lijkt het erop dat hij een bekentenis aflegt. De aanklacht is toen verzwaard, van poging tot doodslag naar poging tot moord. In maart volgend jaar wil de rechter Promes in de rechtbank zien. Vandaag was hij er niet. Hij woont in Rusland. Daar speelt hij voor Spartak Moskou. Een vangrail is niet nodig op de plek waar Sanne en Hebe deze week van de snelweg raakten, zegt Rijkswaterstaat. De reden is dat er op die plek geen obstakels binnen 10 meter van de weg staan. Toen de auto van Sanne en Hebe werd gevonden, waren mensen die vaak over die snelweg rijden verbaasd dat er nog geen vangrail stond. En dan wel een hele vreemde vogel aan de deur in Nunspeet onderzwollen. Op camerabeelden is te zien hoe de specht even verkeerd zit en aanbelt voor een huis. Komt vaker voor dat spechten zich vergissen. Ze zorgen regelmatig voor overlast. Soms maken ze zelfs gaten in huizen. Deze bewoner heeft geluk. Het is bij een belletje gebleven en hij was niet thuis. En dan het weer. Er komen flinke buien aan. Later vanmiddag wordt het droog. Het wordt niet koud. 17 tot 20 graden. ZFM: verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, goedemiddag. We zijn er weer en het is inmiddels ook middag. Pim Groof is er weer. Welkom terug Pim. Ja. In het land. Dank u wel. Ik ben uh, twee weken of elf dagen op uh, Griekenland geweest. Dus, uh, ja. lekker bruin, lekker uitgerust. Dus ik ben er weer helemaal klaar voor. Mooi zo. Dat ja, moeten ja. we horen. Ja. En uh, aan de telefoon hebben we uh, Roy van Stadford uh... Insight. Ja. Ja. Ja. goedemorgen of middag, als je het alweer. weer. Ja. Zo snel gaat het in de dagen. Ja, ja. En uh, ja, uh, vorige week waren we er een weekje niet. Hoe is het met jullie trouwens? Het is, met mij is het goed. En met mij gaat het ook goed, hoor. Nou, ja. gezellig, gelukkig. Ja. ja. Dus <tacht> ja. ja. En... We ja. een druk weekje achter de rug met uh, van allerlei nieuws en leuke feitjes. En uh, nou, hier doen we dan weer een kleine korte overzicht. Uh, we begonnen vorige week vrijdag, toen waren jullie er helaas niet. Dus daarom uh, benoem ik hem toch wel met een heel leuk interview met uh, DJ Lady Mix uh, van uh, DJ At The Beat. Um, uh, beach bedoel ik, ze moet ik zeggen. Uh, bij de. Ja, bij de. is een DJ-school. En. Uh, Maxime is daar de eigenaresse van. Uh, die draait onder DJ Lady Mix. En. Um, ja, daar hebben we een heel leuk item mee gedraaid. Uh, over de dans. Of over de. Over de DJ-school. Maar ook over. Uh, over de kinderdisco die zij. Uh, op uh, 5 november gaat organiseren. En. Uh, ook uh, over. Uh, ...over uh, haar eigen carrière natuurlijk... ...en haar trouwerij. Dus dat was wel een, een boeiend interview. Ja, die en ga ik zeker bemoed, nog terugluisteren. Ja. ja, Dat lijkt me heel ja. interessant, ja. Ik wist niet een DJ-school hadden hier in Zandvoort. Ongelooflijk. Ja. Nou, dat bedoel ik dus. Ja. Zo, zo uh, zijn we echt inside, hè? Ja, zeker. Ja, hartstikke ja. goed. <laughs> dus uh, ja, en binnenkort uh, gaan wij... Uh, uh, dat we zijn op zoek naar nog meer gezichten die het leuk vinden om geïnterviewd te worden met een aparte verhalen en leuke verhalen. En vind je dat nou leuk? Stuur gewoon een e-mailtje naar redactie.zandvoortinsite.nl ja. En dan uh, komen we graag met de camera langs bij een verzameling. Heb je, uh, heb je een leuke hobby of uh, heb je leuk nieuws te vertellen? Laat het ons weten, want wij komen graag dicht bij de mensen. En uh, dit was gewoon één zo'n verhaal die we jullie zeker niet uh, wilden onthouden. Nee, nee heel goed. Nee. Ja. Mooi. Ja, dan gaan we naar uh, de nieuwsfeitjes uh, die er uh, zijn uh, geweest de afgelopen week. Uh, de GFT schoonmaakronde is uh, weer geweest. 17 oktober werd er weer een schoonmaakronde gedaan van de GFT bakken in Zandvoort. En uh, dus je, uh, ja, je GFT bakken waren weer fris en fruitig. Uh, verder kwam uh, er ook politiek nieuws de afgelopen week... Uh, Annemiek Landman uh, is weg bij het VVD als raadslid. En vanwege uh, ja, omstandigheden heeft zij toch besloten na zes maanden de handdoek in de ring te gooien. En uh, ja, te zeggen van ja ik ben genoodzaakt om te stoppen als raadslid van de gemeente Zandvoort. En uh, ja de VVD betreurt dat en vindt dat heel erg jammer natuurlijk. Uh, wie haar opvolgster is, is op dit moment nog niet bekend. Okay. Uh, dan uh, hebben we de Academie aan Zee is, uh, is, uh, ja. gestart in het Zandvoorts Museum. En de, de Wakkers Academie en het Zandvoorts Museum zijn een sa uh, begonnen. Sorry, wat en... zeg je nou? Een Wakkersvereniging? Een uh, Wakkers Academie. Academie. Wat is een Wakkers Academie dan? Ja, dat zit in Amsterdam en dat zijn kunstenaars onder elkaar die uh, mooie kunstwerken maken. Oké. Okay. En die, uh, ja, die zijn uh, dus uh, een, een eigen tentoonstelling uh, uh, begonnen. Ja, en, okay. uh, in, in het Zalters Museum. En dat uh, tentoonstelling, tentoonstelling is zeker uh, de moeite waard. En is... Uh, ...is in ieder geval uh, al een aantal maanden te bekijken in ons mooie Sanfors Museum. En uh, ja, het was natuurlijk het uh, weekend ook Zandvoort um, Art, hè? Ja. De, ja, toch, uh, het, het kunstenweekend, het kunst en cultuurweekend. En um, ja, daar was het museum dan ook wel gratis open voor. En daar zijn vele bezoekers geweest afgelopen weekend om dit leuke tentoonstelling te bekijken. En dat betekende eigenlijk ook het laatste weekend dat het Pop-Up Museum uh, open was. Want uh, wethouder Bluis heeft de afgelopen uh, raadsvergadering bekendgemaakt... Uh, of commissievergadering, dat... Uh, ja, dat het pop-up museum ging sluiten. En dat heeft te maken met organisatorische redenen dat de, ja, de vrijwilligers niet te regelen waren en er toch ook niet aan afspraken zijn uh, gehouden, vertelde Volkers Bloemen van het Zandse Museum aan uh, Zandse ja, ja. Dat in het begin toch afspraken zijn gemaakt die ja. helaas door omstandigheden niet nagekomen konden worden. En dat heeft ook te maken met, uh, ja, met uh, de vrijwilligers die gedorven moesten worden uh, tijdens de exposities en de open dagen... dat het museum open waren... Uh, ja dat er uh, geen, uh, ja, geen vrijwilligers voor waren te vinden... om het draaiende te houden. En dat is jammer dat dat een van de redenen moet zijn... Dat uh, zo'n mooi initiatief van een leegstaand pand in Zandvoort, ons raadhuis, uh, ja, toch uh, afgebroken moest worden. Ja. En wat er ja, op dit moment in, uh, in het raadhuis wel gaat plaatsvinden, dat is op dit moment nog niet bekend, maar dat zal wel snel bekend gaan worden, want het moet toch wel weer een. Uh, ja. Ja. En ik stel trouwens voor één groot mediapark. Gewoon Zandvoort is Zijde, ZFM, Zandvoortse Courant, Neemzijdse Courant. Allemaal in één pand en oh. uh, lekker samenwerken. Yeah, okay, ja, dat is me uh, Terzijde, <laughs> dat is uh, misschien voor mijn beurt praten. Uh, het laatste berichtje wat we gisteren te horen kregen... is dat per 1 november de melkplicht wordt ingezet... voor verhuurders, voor woonruimte en voor toerisme. En uh, dat kan, uh, ga je bijvoorbeeld... Uh, voor één weekendje verhuren ben je verplicht om wat te vermelden. Dan ben je, heb je een, een, een tuinhuisje die je vuurt, moet je gewoon melden. Of ga je een BNB beginnen, dan moet je het gewoon melden. En dat kan via toeristischverhuur.nl. Nogmaals, toeristischverhuur.nl. Ja. En dan ja, ben je verplicht om het echt even te melden. En uh, waarom is dat Roy? Om toch, een beetje de, ja, om toch een beetje te kijken wat er uh, qua bezoek binnenkomt in Zandvoort. Uh -huh. En eigenlijk is uh, ja, verhuren van een huis of een, of, of, een, of een tuinhuisje toch ook wel gewoon... Uh, ja, is, is, uh, is, is, is, je, is toch ook een verdienmodel. En ja, je bent gewoon verplicht in Nederland om het te verhuren. Of om, te, uh, om dus het te melden. Om het te melden ja. Ja, en uh, ja, dus dat uh, bericht kwam uh, van de week... Uh, ja. Ah, oké. Okay. Ja. En uh, de regels over verhuur is ook zeker op die website te vinden. En anders op zandvoort.nl Zandvoort. van de gemeente Zandvoort. Oké. Okay. Ja, okay. ja. Dus, uh, ja, ja, er was ja. weer een hoop, uh, ja. hoop berichtgeving in ons mooie dorp. En, uh, nog, en uh, tenslotte, uh, Sinterklaas is uh, nog steeds druk in uh, Zandvoort met zijn agenda. Okay. En er zijn nog een aantal plaatjes vrij. En dat is gewoon via sinterklaas.zandvoortensite.nl te boeken. Ja, oké, okay. nou, leuk. Ja. Mooi. Ja. Nou, hou je er aan. Hey, hartstikke bedankt en uh, succes ja. deze week. En uh, we spreken je volgende week weer. Ja. Nou, jullie succes met de uitzending en uh, veel plezier en geniet van de dag. Doe Dat me. gaan we doen. Doei, doei. Oké, okay, doei. Hoi.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 What do you see? What do you see? In aanloop naar Halloween ga ik komende maandag net zoals afgelopen week geheel in stijl de meest griezelige en duistere muzikale horrorverhalen laten horen tijdens mijn programma Play It Loud. Ik ben maandag 24 oktober weer te horen vanaf 11 uur tot 1 uur in de nacht. Dus wees erbij als je van griezelen en metal muziek houdt. Uiteraard op ZFM Zandvoort. En natuurlijk ons derde item is... Uh, wat gaat er morgen besproken worden in goedemorgen Zandvoort? Dus zaterdag 22 oktober in goedemorgen Zandvoort Van 10 uur s'morgens tot 12 uur s'morgens. S'middags, ik weet het eigenlijk niet. Uh, eerste item is Budgetplafonds Jeugdhulp. Door Jure Keuning. Dan het einde van de manege Ruukert, William Ruukert. Weet je daar wat van? Ik, ik lees net een stukje ervan. Oh, Dat, okay. uh, ja, Tijdelijke huisvesting voor jongeren. Ja, ja meneer Rukert, die, die, die die stopt gewoon met uh, menege zijn in ieder geval. Okay. Maar volgens mij bleven de, de, de uh, pensioenkranten wel. Oh. Maar volgens mij is dat nu ook afgelopen. Want de erfpacht is niet verlengd. Oké, okay. nou we moeten we het zo nog even hebben. Uh, derde item is Cabaret AC door Willem de Vriend. Die gaat weer een leuke voorstelling houden. Volgens mij ergens in november twee... Uh, Twee voorstellingen gaat hij doen in de krocht. Dus gaat alle kijken en morgen luisteren. Dan de laatste wijnproeverij in 2022 door Christy Gastner. In tweede uur parkeerbeleid, evaluatie, aanpassingen. Eh, door Clementine Lenting. Dat vind ik al belangrijk, inderdaad. Ja. Ja. Dan eh, tweede item in tweede uur, open dag dokterswoningen in de kerkstraat. Door Stella van Herik. Derde item, oplevering Huis in de Duinen, door Helma Meeuwissen. En dan het laatste item, sfeerverlichting in het dorp, nog vijf jaar, door Peter Bluis. Oké, okay, dan weten jullie allemaal wat er morgen weer interessant eh, op Goedemorgenstand uh, wordt aangekaart. Ja. En we gaan verder. Dag. i'm hearing the light from the window i'm seeing the sound of the sea my feet have come loose from their moorings i'm feeling quite wonderfully free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 There's nothing I know of in Rio But it's something to do with tonight It's only a mystical motion To fly down to real tonight And I probably won't fly down to Rio But then again, I just might We hoorden net in het nieuws dat de, A2, de A22 vertraging heeft. Maar er is dus een, een ongeval heeft er plaatsgevonden. Met mogelijk één of meerdere personen die gewond zijn. Het ongeveer, ongeval gebeurde om kwart voor negen ochtends. Er is een ambulance naar de locatie gestuurd. Over de oorzaken van het ongeval is niets bekend. Dus dan... Weet u dat we even de A22 moeten... Waar loopt die ongeveer? A22 die loopt naar de A9 tussen... Uh, um... Allegmar en uh, Amsterdam. Nee, dat is de A9. En de A22 komt uit op de A9. Als je hier vandaan de rondweg met, uh, langs Haarlem neemt... Nee, ja. dan kom je op de A22. Oh, bij Velsen-Zuid. Die tunnel? Ja, bij de tunnel. Bij de... Oh. Velsertunnel? Velsertunnel, ja. Oh, oké. Okay. Is dat de A22? Dat ja. is de A22. Oh ja. ja. Dus... Uh, Daar kan je beter niet langsgaan. Op dit moment even nog niet uh, langsgaan. Nee. Dus... Nog ander leuk nieuws. Nog ander leuk nieuws. Nou ja, leuk. Een belonvader uit Schijndel moet 55.000 euro schadevergoeding betalen aan een papegaaihouder uit Rijnsbergen. Drie van zijn zeldzame vogels zouden zich letterlijk zijn doodgeschrokken toen een ballon rakelings over hun hok vloog. Met deze beslissing van het gerechtshof in de bos komt er een einde aan een vijf jaar durende juridische strijd, meldt Amroe Barwand. Het voorbeval gebeurde in maart 2017. De ballonvader deed mee aan een wedstrijd waarbij hij vlak over een stuk grond van de papegaaihouder ging, terwijl dat niet was toegestaan. Twee papegaaien stierven meteen van de schrik... de derde overleden dag later. Volgens de eigenaar van de tropische vogels... ging de ballonvader in de fout... doordat hij lager vloog dan de toegestane hoogte van 300 meter. Daarom eiste hij direct al een schadevergoeding van 113.000 euro. De claim was zo hoog omdat de dieren zeldzaam waren. Een broedkoppel hyacinthara's en een geelnek Amazonepop... Die hier Sint-Ara's hebben samen een waarde van enkele tienduizenden euro's. Daarnaast eiste de papegaaihouder een schadevergoeding omdat er bij de Ara's geen jongen meer kunnen komen. De rechtbank in Den Bosch heeft de papegaaihouder in 2020 al gelijk en legde de ballonvader een boete op van 65.000 euro. Die ging daarentegen in beroep. Volgens hem kon de dierenarts niet met 100% zekerheid zeggen... dat de dieren daadwerkelijk van de schik waren of gestorven. Maar daar ging het gerechtshof in Den Bosch niet mee akkoord. Volgens de rechter lijken alle andere scenario's en doodsoorzaken zeer onwaarschijnlijk. Ook in roge beroep moet een ballonvader daarom een schadevergoeding... van ruim een halve ton betalen. Ook draait hij op voor de proceskosten. Dat die papagaatjes duur zijn, is die vier jullie ook zo duur? Nee, wij hebben een vrij algemene, maar tegenwoordig... Dat, dat hoorde ik toevallig toen, toen Toki ziek was, een paar jaar geleden. Ja. Maar die valt dus onder een wet, beschermde dieren. Ja, dat dacht ik ook wel. Ja. En dat moet je dus opgeven. Oh, moet je opgeven? Ja. ja. Oh. Dus dat je een beschermd diersoort in je huis hebt en... Uh, maar ja, Toki is in gevangenschap geboren, die heeft Afrika nog nooit gezien. <laughs> maar ja, het is wel... ja. Uh, en papegaaien kunnen door stress heel snel, uh, ja? heel snel okay. overlijden. Ja. Maar als ja. je een beetje naar beneden kijkt... Varkens schrikken zich letterlijk dood van de luchtballonnen. Luchtballonnen ja. is... Uh, is uh, bij paarden ook. Er he. zijn ja? heel veel mensen omgekomen ook. Omdat die ballonvaarders dan... Uh, precies op het moment dat zij met een paard lopen... Uh, over zo'n gebied komen... Ja. En dat geeft dan nog eventjes zo... Nou, ja, dan dan schrikt hij, hè? Dan ja. schrikt hij en je ja, ja, kan niks. Oh. Goed, het is wel 500 kilo wat aan de haal gaat. Ja. Veel boeren houden hun hart vast... nu de lucht weer, zich weer vult met luchtballonnen. Ja. Die komen bij het dalen vaak terecht in de gewassen... en in weilanden waar dieren staan. Dit gebeurde ook in de Brabantse hoogloon... bij het biologische varkensbedrijf. De beukentuin in Ar uh, van Arno en Gieslein Bajens. Ken ik niet. Een zeug schok zo van het gevaarte dat het ter plekke dood neerviel. De ballon was van uh, Greet's ballonvaarders uit Glorie. G uh, ze waren vanuit Tilburg op weg. Ja, het was heel vervelend dat het gebeurde. We willen bij niemand schade veroorzaken. Toch hebben we niets verkeerds gedaan, want we mogen met onze ballon overal la uh, landen. Zo staat het in de wet te lezen. En als we de grond naderen... staat de veiligheid van de passagiers in de mand voorop. Dat vind ik wel apart, dat ze overal mogen landen. Dat ja, ik vind, ja. Dat, ik vind dat niet kunnen. Nee, maar misschien hebben ze ook uh, dat ze niet overal mogen vliegen. Al, ze mogen boven weilanden mogen ze vliegen op 300 meter... Ja, maar echt. ze mogen ook overal landen. Ja, daar, daar gaat heel vaak... Heel veel dieren kost dat hun leven, ja, echt. Ja, Letterlijk. Ja. Want die beesten raken zo in paniek. Ja, ja zeker. Wat dus vind je trouwens dat poesen uh, niet meer naar buiten mogen? Ja, ik vind dat belachelijk. <laughs> ja, nee, dat vind ik echt... Dat vind ik zo stom. Ja, Waarom? ik vind het, een kat hoort buiten. Ja, maar... Waarom? Die mussen en de, al die vogels, ja, die zijn natuurlijk... Hallo, ja, ja. die kunnen vliegen, hoor. Zijn vliegbeesten. Maar ja, die kleintjes niet, die, met die nesten. Hè? Die kunnen nog niet vliegen. Toevallig, ja, dus ik kwam vanochtend met Charlie. Dat is zo'n vogel met zo'n lange, lange snavel. Voor ja? mij een snip was dat. Ja, zo wel, ja. En uh, die zat bij ons in de straat op de grond. Helemaal, de, deed niks. Die, die hond kwam eraan. Hij jullie in de straat? ja. Oh, ja. Ik dacht, nou ja, een vogel daar. Er ja. moet echt wat mis zijn. Volgens mij ja. was hij aan het trekken en ging het uh, niet helemaal oh. goed met hem. Nou, Even later was hij wel weg. Toen ik boodschappen oh, ging gelukkig. doen, keek ja. ik van... Uh, maar toen was hij wel weg. Dus, uh. Nou, dat is een mooi bruggetje want we gaan nu Jonas en Jellis draaien... want I'll find my way home. Oké. Okay. <truimert> Ask me where to be.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 Dat ik me heb gedacht, dat d'un soleil, que j'avais espéré dat ik me heb gedacht, dat ik me heb gedacht, dat dat ik me heb gedacht, dat ik me heb gedacht, dat ik me dat ik me heb gedacht, Mais tout me heb gedacht, dat ik Making love in the evening sun. Now you're gone, girl, and the lampposts call your name. I can hear.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 We hadden het net over de tijdelijke huisvesting, of in de, over Menege Rukert. Ja. Maar dat wordt dus een tijdelijke huisvesting voor jongeren. En de erfpacht van de Menege zou half november 2027 aflopen. Um, de IJveraar heeft echter verzocht om de erfpacht voortijdig te beëindigen. Uh, er is nu een overeenstemming bereikt over de condities en voorwaarden... van de beëindiging van de erfpacht. Op eind, uiterlijk 1 januari 2023. Dus er gaan echt alle paarden weg daarop. Als de raad ermee instept, zal de burgemeester een vergoeding van 400.000 euro... aan de eigenaar van de manege betalen voor de aanwezige opstallen... En nog eens 242.000 vrijmaken voor de sloop- en maken van het terrein van de Heijemansstraat. Dat is toch weer een hoop geld, hoor. He? Ja, maar ja, goed, wat denk je dat die huizen opleveren? Welke huizen? Er komen er komt dus een... Um, nou ja, de kosten die gemoeid zijn met de vergoeding van het opstallen, de sloop- en maken van perceel wegen ruim op tegen de wens voor versnelde woningbouw. Zo staat te lezen in het collegebesluit. Vooruitlopend op de voorstellen van de stedenbouwkundige visie... in aanloop naar definitieve woningbouw... heeft PRE Wonen aangegeven bereid te zijn onderzoek te doen... om tijdelijke huisvesting voor jongeren op de locatie van de meneesje te realiseren. Met de tijdelijke huisvesting kan het aanbod van sociale woningen voor jongeren tot 28 jaar ruim worden verruimd. Uh, gedacht wordt aan een 30 tot 40 woningen voor, voor het benodigde per se... krijgt pre-wonen kosteloos in gebruik. Oké, okay, dus gaan dus alles slopen en dan gaan ze huizen bouwen? Ja. Ja, Oké, okay. ja. ja. Dus ik denk dan, de, de, ja... Dit is dus, gaan ze dan dus uh, uh, tijdelijke woningbouw doen. Dus dat zullen van die containerwoningjes worden en dat soort dingen meer. Ja, want anders duurt het te lang natuurlijk, hè? Ja. ja. Nee, tijdelijke huisvesting, ja. Tijdelijke huisvesting. Het dus is geen dus. tijdelijke woning, denk ik. Ja. ja, het is ook tijdelijke woning, dus. Ja, tot 28 jaar. Ja. Zullen we gewoon uh, huizen worden? Ja. ja, ik denk containerwoningen. Dat, dat denk meestal je? zijn dat van die containerwoningen. Nee, ik denk dat tijdelijk uh, of slaat dat ze tot 28 jaar... Ik denk dat tijdelijk ja. is dat er wat anders gebouwd gaat worden. En in die tussentijd die woningen er komen. Ja, oké. Okay. Zo zie je maar. Wat is tijdelijk. Hè? Ja, wat ja. is tijdelijk, hè? Ja. Nou, als iemand het antwoord weet, mag je bellen. Ja. En, uh... en we hebben nog uh, uh, cabaret in aanbieding. Ja. Najib Amali, Free Fight Asielzoekers. Daar komt ie. Ik bel eraan. Ik bel nog een keer. De deur gaat heel langzaam open. Er staat een oud vrouwtje. Ik zeg, dag mevrouw, ik ben er. ja. De krant was weer laat deze week, hè? Nee. Ik zeg, ik ben naar jeep en ik woon hierboven. Oh, oh, Met zoveel. Dat is schrok echt. Ik zeg, alleen. Oh, alleen. Komt u verder. En het schept gelijk een band, wil het alleen zijn. Ik zeg, heeft u geen last van mij, want ik trommel soms. Wat?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 Het maakt niet uit, al werk je bij de Albert Heijn. Je hebt van die kassa-jurden vrouwen, die zijn zo langzaam. Nou, stoeltje naast de kassa voor zo'n jongen of meisje. Kun je hem dingetjes leren. Tuut, brood, brood, heel goed. Tuut, hagelslag. Ha, doen we een andere keer, is te moeilijk. Het maakt niet uit. Het kan bij elk beroep. Maar je hebt voorbeelden nodig, hè. Mensen die zeggen, hé, hey, ik doe met je mee. Ik dacht zelf aan iemand die we allemaal kennen. Tenminste, van het 8 uur journaal Marga van Praag. En elke avond zit er iemand naast Marga van Praag. Dit is het acht uur journaal met Marga van Praag. Boink! Hallo. Hi. Hele slechte imitatie van Marga van Praag. Hallo. Hallo. In... Hoi. In Sri Lanka, zei gisteravond in de hoofdstad Sri Lanka, daar kom jij vandaan. Ja. Dat lees ik nu voor aan de mensen. Ja. In Sri Lanka zijn in de hoofdstad... Nee, nee, nee, nee, niet met het draaitje trekken. Het is gewoon een microfoontje hier. met is microfoon, Niet doen. Het maakt niet uit wat je doet, hè. Het Al ben je bouwvakker. Hoog op de stijgers, eenzaam. Kom maar. Omhoog. Omhoog. Zo, ja, Handje nou, Mari. Handje. Zo, ja, Voorzichtig. Kom maar. Hé. Hey. Gezellig. Hé. Hey. Gezellig. Ja. Kom. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Kom. Nou je alleen. Kom je alleen. Kom. Nee. Hi, met Arie. Hi, die mij is gevallen. Ja. Ja. Nou, ik vond het wel gezellig. Ja. Hey, kan ik er nog een ophalen, of niet? Ja, wat maxima, hè? Onze eigen maxima. Maar daar wilde ik heen met het hele verhaal. Je heeft toch een geweldige integratiecursus achter de rug. Daar word je toch jaloers van op. Van. Dat vond ik zo mooi om te zien, jongen. In zeven maanden tijd sprak ze de taal. En in zeven maanden, nou ja, korter waarschijnlijk, heeft ze heel Nederland... Hebben ze kennis gemaakt met heel Nederland. Dat vond ik zo mooi. Wat ik het allermooiste vond, dat waren de mensen. Het Nederlandse volk. De mensen achter de hekken. Die maximaal op zo'n warme, zo'n gastvrije manier het land binnenhaalden. Ja? En die riepen en zongen, Maxima, we houden van je. Daar komt ze. Maxima. Dat vond ik zo mooi. hè? En dat doet iemand goed. hè? Geloof mij, als je uit het verre warme buitenland komt en je wordt zo ontvangen in het koude kikkerlandje. Ik was jaloers, man. Ik dacht, ik wou dat dat was bij mij, bij Schiphol, dat ik aankwam en dat mensen achter hekken. Hey, daar heb je, Najib! Zingen! Wees welkom, vriend Najib, vriend Jeep! Wees wel, wie is dat? Jeep, die komt hier wonen! Oh, wat leuk! Hey! Hij heeft zijn hele familie mee! Zijn hele familie! Ze ging het niet bij mij, hè? Maar dat maakt niet uit. Het is absoluut geen jaloezie. Ik gun het haar nou. Ik gun het maximaal van harte, want het is namelijk... Het is zo een aardige vrouw. Het is een hele lieve vrouw. Ik heb haar al twee keer mogen ontmoeten. Ja... Yeah. De allereerste keer was... Uh, toen kreeg ik een brief van haar schoonmoeder. De koningin. Ja, ja. Dat was op de nieuwjaarsreceptie. Vorig jaar.